Als de afbouw van de schuld langer duurt... dan kan het zijn dat de rating wel wordt verlaagd. Bondskanselier Merkel heeft aan het begin van de avond... het voormalig concentratiekamp Dachau bezocht. Het was voor het eerst dat een bondskanselier... het herdenkingscentrum bij München bezocht. Merkel ontmoette er overlevenden en legde er een krans. Ze sprak van een moment van rouw en schaamte. Bij een schietpartij in de buurt van Heidelberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn drie mensen om het leven gekomen en vijf gewond geraakt, melden Duitse media. Iemand schoot in de kantine van een sportvereniging in Dossenheim op de aanwezigen en schoot daarna zichzelf dood. Het zou zijn gebeurd tijdens een vergadering van een vereniging voor huiseigenaren. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De VS heeft de militaire hulp aan Egypte niet opgeschort, dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd.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 Ze hebben een verschil van inzicht over de onderlinge waardering van hun bedrijven. In februari zeiden ze nog dat ze samen meer mogelijkheden zouden hebben... om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. In supermarkten bestaat 73% van het kipassortiment uit producten van plofkippen. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier bij de tien grootste supermarktketens. Volgens Wakker Dier wordt je als consument min of meer gedwongen... om dieronvriendelijk vlees te eten.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 Het weer. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt naar minimaal 8 graden. Morgen zonnige periode en 21 tot 25 graden. Donderdag en vrijdag houdt het zomerse weer aan. En in het weekend neemt de buienkans toe. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A76 Heerle richting Geleen staat bij knooppunt Kunderberg. Door een ongeluk een file. Er is een omleiding ingesteld.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Ik had een raar plekje op mijn arm. Even laten weghalen bij de dermatoloog. Haha, dat dagje. Hij stuurde me naar de chirurgiepoli in het ziekenhuis. Daar moest ik met een handgeschreven briefje zelf heen om een afspraak te maken dan wordt er gekeken naar dat plekje... en dan moet ik nog een keer terugkomen voor de behandeling. Vier bezoeken voor één sneetje. Het is verdacht geen wonder dat de kosten in de zorg hoog zijn. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Minister Timmermans die wil dat de geldstroom naar Egypte bevroren wordt. Maar wat gaat er eigenlijk heen aan geld? En wat zijn de consequenties als het inderdaad ophoudt, die stroom? De vereniging effectenbezitters is op zoek naar drie voormalige bestuurders... van het failliete effectenhuis Van der Molen. Die hebben een wanbeleid gevoerd, maar houden zich nu schuil. En het Volkswagenbusje gaat verdwijnen. Ah, oh, dat moet bij veel luisteraars allerlei nostalgische gevoelens oproepen. Zometeen een gesprek met twee liefhebbers. En dat Tito misschien helemaal geen Joegoslaaf was, hoort u om vijf voor twaalf. En we hebben live muziek. Zangeres Janne Graa gaat binnenkort op clubtour... en ze gaat hier alvast twee nummers zingen begeleid uiteraard. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Dinsdag 20 augustus. Ik vind dat we nog niet in het einde van de recessie zijn. En ze heeft gelijk, deze mevrouw, op straat. Maar consumenten zijn wel iets minder somber geworden over de economie, zegt het CBS. Het algemene oordeel is een beetje zo van, nou, volgens mij gaat het met de economie wat beter... maar zelf merk ik er in de portemonnee nog niet zoveel van. En ook wat dat betreft heeft de consument gelijk. Want de koopkracht is vorig jaar sterk gedaald. Zelfstandigen gingen er maar liefst 2,7 op achteruit. En de wilde regering ook nog eens het mes zetten in het belastingvoordeel voor die ZZP'ers onbegrijpelijk zegt hun belangenvereniging. Deze mensen werken keihard voor hun geld, doen hun stinkerbest... vinden het ook hartstikke leuk, maar als oh. ze ze zwaar moeten inleveren... Ja, dan houdt het ergens op, denk ik. Er is berekend dat uh, met een ongeveer modaal inkomen... wat ik uit mijn zaak haal, de achteruitgang meer dan 12 procent kan zijn. Dat gaat om uh, honderden euro's, ja. Minister Dijsselbloem van Financiën weet allang... dat zelfstandigen het extra zwaar hebben omdat zij natuurlijk geen vaste uren hebben, geen vaste contracten... volstrekt afhankelijk zijn van de opdrachten die ze binnenhalen. Dus dat maakt hun extra kwetsbaar in deze tijd. Maar hij wil niet zeggen of het belastingvoordeel misschien toch blijft bestaan. Alweer een rel rond de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. De hoofdredacteur van de Britse krant The Guardian zegt... dat hij de documenten van de klokkenluider heeft vernietigd... onder druk van de Britse regering. We had to destroy it or give it back to them. What what they really was for us to give it back to them. Weigeren had geen zin, zegt de hoofdredacteur, want dan waren we gedwongen door de rechter. Hij vindt het een schande. This is a subject of high public importance, which journalists ought to be about. Maar zijn journalisten mogen dus van de overheid geen verslag doen van de mogelijke zware privacy-schendingen... en andere discutabele praktijken van inlichtingendiensten. Nou ja, zegt de hoofdredacteur, we hebben toch nog wel ergens kopietjes liggen van die geheime stukken. En harde woorden van minister Timmermans, die wil dat Europa de geldkraan naar Egypte dichtdraait. Ik vind dat men eerst terug moet naar een proces waarbij men bereid is te praten met de andere partijen in Egypte en niet alleen maar op elkaar te schieten. In Egypte werd vandaag niet veel geschoten. Er waren geen grote protesten, ook al werd de hoogste leider... van de moslimbroederschap gearresteerd, Mohammed Badi. De man die de protesten tegen de interimregering leidde. Morsi President Morsi moet terug, vindt hij. Vandaag kwamen er nieuwe bloederige beelden naar buiten van afgelopen woensdag. Hey, 600 doden vielen er toen het leger en de politie de protesten de kop indrukten. Een Duitse toeriste ligt al een paar dagen met een damesroman te relaxen... bij het zwembad in haar Egyptische resort. Het valt volgens mij ontzettend mee met dat oorlogsgedoe, zegt ze. Want ik merk er niks van. Thuis denken die mensen, hier is krieg. We zijn hier uh, ingesperd, ingeschlossen, komen ook niet meer uit. Het is überhaupt niet zo. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Het is alles entspannt en wie oorlog zijn zouden. Jozef Ratzinger, kent u hem nog? Paus Benedictus de Kerkvorst die ermee ophield. Ratzinger heeft over zijn vertrek gesproken met het katholieke persbureau Zenit. Goedenavond, Vaticaankenner Steinvens. Stijn Vens. Goedenavond. Ja, en wat heeft Ratzinger gezegd? Nou, Ratzinger heeft eigenlijk met zoveel woorden gezegd dat God hem heeft aangeraden om af te treden. Oh, en afhankelijk zei hij dat hij geen kracht meer had... door zijn hoge leeftijd, hè? Ja, kijk, het, het ligt ook wat ingewikkelder. Uh, we weten dat hij gezegd heeft... dat hij niet meer de kracht heeft om paus te zijn. Nou, wat heeft hij gedaan? Hij heeft dat in gebed voorgelegd aan de Allerhoogste. En die heeft hem, zo, zegt, uh, zo heeft Ratzinger tegen mensen gezegd... die hem nu bezocht hebben. God heeft gezegd, het, misschien is het beter... Als je aftreedt. Dus dat, ja, je kunt niet zeggen dat God hem heeft opgebeld. Eh, van ik moet je nou iets zeggen. Maar Bratzinger hij, hij, hij beschrijft het zelf als een soort mystieke ervaring. Ja. Een soort samenspraak met God. Ja, komen zulke verhalen vaker voor? Ja, kijk, het, het, het mooie is dat hij in, dat, in datzelfde gesprek heeft gezegd. Dat, dat hij de hele keuze van zijn opvolger ook als een soort wonder ziet. als een ingrijpen van de heilige geest. Dus van God. Dus dit soort mystieke ervaringen. dit soort mystieke verhalen. Ja, kom je veel vaker tegen. Ja, worden uh, de woorden van Ratzinger serieus genomen in het Vaticaan? Ja, het, het, het is, ik moet ik zeggen, het is ook. Uh, het is niet de katholieke weekend of de katholieke privé die dit schrijft. Het is een, een zeer pausgetrouw uh, en goed geïnformeerd uh, katholiek persbureau. Dus ja, die woorden worden wel serieus genomen. En uh, ik denk dat uh, Ratzinger nog wel wat vaker van dit soort kleine dingen zal laten uitlekken. Want helemaal zich stilhouden wil het graag ook niet. Dat blijkt ook uit dit gesprek. Ja. Oké, okay, dankjewel Stijn Fens voor deze toelichting. Ja, dan gaan we nu naar de krant van morgen, Jan van der Putten. De low budget uitvaart is in opkomst, meldt de Volkskrant. Bedrijven in die sector hebben namen als uitvaart discount, crematie eenvoud en uitvaart compact. Een traditionele uitvaart kost gemiddeld 7.000 euro. De prijsvechters doen het voor 1.200. Voor dat bedrag wordt de overledene opgehaald en zonder afscheid gecremeerd. Bespaard wordt er onder meer op de kist. Die kost bij een gewone uitvaartondernemer 500 euro. Bij crematie eenvoud hebben ze kisten van 50 euro uit Polen. En ook in de opkomst de glamidia-zelftest. Bedoeld om zelf te testen of je een geslachtsziekte hebt. Experts als SOA, AIDS Nederland, het RIVM en de GGD... moeten er niks van hebben, staat morgen in spits. Jongeren die onveilig hebben gevreden, kopen zo'n zelftest bij de drogist... omdat een bezoek aan de dokter sinds kort 350 euro eigen risico kost. Glamidia is de meest voorkomende SOA in Nederland. Onvruchtbaarheid ligt op de loer. Dan moet je dus een betrouwbare test hebben, zeggen de experts. Maar betrouwbaar zijn die goedkope tests... volgens en niet. Morgen verschijnt er een groot onderzoek naar de zwemvaardigheid van de Nederlanders, meldt het AD en u raadt het al, die holt achteruit. En volgens onderzoekers van het Mulier-instituut zijn het heus niet alleen Polen die in onze wateren verdrinken. De meeste Nederlandse kinderen halen wel het A en B diploma, maar daarna haken ze af, terwijl je zwemmen wel moet bijhouden. Het is goed mis met de Oosterscheldedam. De telegraaf schrijft dat in de bodem aan beide kanten van de dam gaten zijn ontstaan van meer dan 50 meter diep. De krant haalt dat uit informatie afkomstig van Rijkswaterstaat Zeeland. De Oosterscheldedam is de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Eind jaren 60 is die gebouwd als onderdeel van de Deltawerken. Op de bodem liggen speciale matten, maar die hebben te lijden onder erosie. Volgens Rijkswaterstaat Zeeland zijn er maatregelen nodig. Maar volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu valt het allemaal wel mee. Beleggers trekken zich terug uit voormalige groeilanden in Azië en Zuid-Amerika. Het Financieel Dagblad schrijft dat de economie in Thailand opnieuw is gekrompen... waardoor het land nu in een recessie zit. De Indiase roepie staat ten opzichte van de dollar en de euro op het laagste punt ooit. Beleggers investeren liever in de Verenigde Staten. Daar trekt de economie aan, daar is weer groei. En verwacht wordt dat de Amerikaanse tienjaarsrente rente flink omhoog gaat wat beleggen in de VS nog aantrekkelijker maakt. De Barack Obama van Indonesië wordt hij wel genoemd, Yoko Widodo. Hij is de gouverneur van de hoofdstad Jakarta. Trouw schrijft dat hij volgend jaar zomaar de presidentsverkiezingen... zou kunnen winnen, tenminste als hij meedoet. De gouverneur, die liefkozend Yoko Widodo wordt genoemd... wordt alom geprezen omdat hij anders is, geen rijke zakkenvuller. Hij is puur en nederig. Hij pakt tenminste de files aan. Befaamd zijn zijn onaangekondigde bezoeken aan overheidskantoren... Om om te zien of er wel gewerkt wordt. Jokowi weigert te zeggen of hij zich kandidaat stelt voor het presidentschap. Tot nu toe zegt hij steeds dat hij zijn werk als gouverneur van Jakarta wil afmaken. En in het Nederlands Dagblad een tip voor meisjes die bang zijn dat zij worden uitgehuwelijkd. Stop een theelepeltje in je onderbroek als je naar het buitenland reist. Dat opmerkelijke advies komt van een Britse organisatie die slachtoffers van uithuwelijking bijstaat. Door dat theelepeltje in je onderbroek gaat op het vliegveld het detectiepoortje piepen. Dan zien, uh, zullen agenten je meenemen naar een beveiligde ruimte voor onderzoek. En dat is dan je laatste kans om te vertellen dat je wordt uitgehuwelijkt. En het schijnt dat die truc al een paar keer heeft gewerkt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, het is tijd voor de live muziek van vanavond. Ik zei het al aan het begin van de uitzending. Janne Schraa is hier zangeres met twee van haar bandleden. Bram van den Berg en Jurgen Burdorf. Ja, een met gitaar en de andere zit achter een uh, minuscuul drumstelletje. Ja, dat moet allemaal een beetje behelpen natuurlijk hier in de studio. Dag Janne. Hoi. Nou, fijn dat je er bent. Is het een beetje een, op, uh, uh, een uh, voorbereiding Hoi. op je clubtour uh, deze maand? Um, ja, we zijn volop aan het repeteren en we gaan nog een aantal festivals doen in Zeeland en zo. En daarna is het inderdaad clubshow club tijd. Clubtour, en daar heb je zin ja, in. Ja, zeker. Goed, dan meteen praten we nog heel even verder. Even nu maar uh, een nummer. Wat ga je spelen? Different. Okay. Maar die doen we dus ook heel different vandaag. Ja, want dan begrijp ik wel normaal is. Je bent <laughs> natuurlijk veel groter. Ik heb een van de aftans uh, Aftans keyboardje, uh, uh, bedoel je dat? Ja, keyboardje. Nou, goed. Uit 1970, denk je? Zoiets? Ja, nou, dan gaat hij dan. Hij is ook heel fast. I knew this time it would be different, I told you. I knew this time it would be different, I told you. Dancing home, dancing home, proving you're wrong. I have been here before when I was still green. There was so much more I needed to see. Dancing home. Jullie wel zometeen nog een, een nummer, namelijk een uh, zomerhit. Uh, en uh, Jan is Dit is ook een zomerhit. Allemaal zomerhit. Uh, en binnenkort dus in september uh, Janne gra door heel Nederland te bewonderen. En zometeen dus nog even hier eventjes uh, iets heel anders. Morgen komen de Europese ministers van buitenlandse zaken in Brussel bijeen... om te praten over de situatie in Egypte. Minister Timmermans wil dat de geldstroom van de EU naar Egypte bevroren wordt. Goedenavond, Arabist Leo Korten. Goedenavond. Ja, hoeveel, over hoeveel hebben we het dan? Hoeveel geld... Nou, op dit moment over ongeveer 5 miljard euro. Uh, dat is eind vorig jaar toegezegd uh, door uh, Herman van Rompuy. Uh, dus dat uh, de EU dat dus aan, aan Egypte zou zo geven. Maar dat is alleen de behoefte geweest. En het geld is nog niet, uh, het grootste deel van is nog niet gegeven. Mm -hmm. dus, uh, Waar is dat geld voor bedoeld? Nou, eigenlijk is het uh, meestal bedoeld voor de, ja, je zeggen, voor de opbouw van, uh, van een nieuw Egypte. Dus uh, eigenlijk ter ondersteuning van het democratische proces. Het was toch in de tijd dat uh, Moersi net president was geworden in Egypte. Mm -hmm. Dus we hadden nog uh, allerlei verwachtingen dat het uh, de goede kant op zou gaan uh, met het land... Um, en het was ook wel zo dat uh, moet je het zeggen dat uh, Egypte moest wel, wel wat dingen voor doen. Hè? Ze moesten ze dus niet in het democratische proces ondersteunen, maar ze moesten ook allerlei hervormingen gaan toepassen in een uh, e economie. En dat laatste dat, uh, ja, dat schort er een beetje aan, want. Uh, er zijn toch een aantal dingen die, die, die hadden moeten veranderen in Egypte. Een van de dingen zijn dat, dat een heleboel subsidies zijn... Uh, door de overheid op bijvoorbeeld uh, brandstof en voedsel in Egypte. Dat is met de goede reden, want Egypte is een heel arm land. Zo'n 20% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dus op het moment dat je de prijs gaat verhogen voor, laten we zeggen, voedsel of uh, benzine of, of hè, dat soort zaken, ja, dan krijg je heel snel onvrede. Dan gaan mensen weer de straat op. Hm. Dus uh, de moslimbroederschap, uh, president Mohammed Mursi die was eigenlijk ook niet erg van de zin om die subsidies te gaan opheffen. Nee. Dus dat was nog een, een soort van twistpunt. Ja. Um, Timmermans die zegt, die, die bevriezing heeft niet veel gevolgen. Die impact is niet zo groot. Klopt dat, als we dat gaan bevriezen? Ja, ik geloof dat hij uh, een, uh, een half jaar geleden zei iets anders. Dat mm. het juist wel impact zou hebben als ze uh, die leningen uh, niet, niet zouden, zouden geven. Het is maar een beetje hoe je, hoe je het bekijkt. Het is, uh, het is vooral een signaal. Het is een signaal door Europa... Dat ze niet al te, al te gek moeten maken in Egypte. Maar dat betekent ook dat uh, ja, moet je het zeggen, uh, bedrijven die uh, zouden gaan investeren in, uh, in Egypte, dan ook dat ze jou meekrijgen. Dat, uh, ja, dat geeft toch indirect ook een klap voor de economie van de Egypte. Ja, krijgt u ja, dat? Egypte... Is slecht, hè, ja. uh, geen, geen investering betekent geen banen, lage in inkomsten. Dus uiteindelijk is dat helemaal niet goed voor zo'n land. Nee, krijgt Egypte eigenlijk nog meer hulp? Ja, ze dus krijgt uh, vrij veel hulp. Uh, afgelopen jaar kwam er met name hulp, zeg maar toen de Moslimbroederschap uh, nog aan de macht was, kwam er hulp van, aan, van Qatar. Qatar heeft altijd uh, de Moslimbroederschap uh, steun gegeven in Egypte. Er kwam ook wat hulp uit Libië, er kwam ook wat hulp uit Turk Turkije. Uh, maar nu, na die staatsgreep, zien we ineens andere, andere geldschieters. Uh, met name de, de rijke Golfstaten, Soudi-Arabië, Kuwait... en uh, de Verenigde Arabische Emiraten. Dat zijn de landen die op dit moment uh, hele grote Bedragen. hoeveelheid steun hebben toegezegd aan de, ja, zeg maar aan de aan de nieuwe regering, overgangsregering in Egypte. Dus veel meer dan wat om... van dat dan bedrag van de EU, van dan die 5 miljard. Ja, dubbele zelfs. Het uh, ligt in de orde van grootte van 10 tot 12 miljard op, uh, op dit uh, moment. Dat is enorm veel geld. Aan de andere kant, um, ja, kijk, die hulp vanuit Europa was altijd uh, gegarandeerd tot op zekere hoogte. Europa is niet zo grillig. Wij, wij houden niet zo snel uh, op met, met hulp geven. In de Arabische wereld is dat toch wat anders. Van de een op de andere dag kan het anders lopen. Of is het bijvoorbeeld een of andere kwestie. En van de ene op het andere moment dan stoppen dit soort rijke Arabische landen met het geven van hulp. Het is allemaal wat hectischer, ja. wat grilliger En Amerika? Amerika geeft ook hulp, met name militaire hulp is dat. Uh, 1,3 miljard dollar. Uh, maar dat gaat met name naar het Egyptische leger. Dat is voor het aanschaf van, van wapens. En uh, dat is natuurlijk erg belangrijke hulp. En dat is hulp ja. die Amerika niet zo snel zal, uh, zal intrekken. Want het bestaat ook Egyptisch al heel lang. Het ja. bestaat ook heel lang, ja, al sinds, uh, sinds de jaren 70, 80 eigenlijk... En dat is natuurlijk een hele belangrijke hulp, omdat um, strategisch gezien is, heeft Egypte uiteraard een vredesverdrag met Israël. Uh, het Westen, Amerika en Europa vinden belangrijk dat, um, dat Israël uh, veilig is. En, een sterk Egyptisch leger is daar een garantie voor, dus daar moet je niet zo snel aan morrelen. Nee, maar ik heb begrepen dat Amerika ook uh, dat geld wil gaan bevriezen. Ja, er zijn inderdaad wel, uh, wel uh, geruchten. Dus of dat uh, werkelijk doorgaat, weet ik ook niet. En of alles uh, uh, ingehouden in wordt, weet ik ook niet. Kijk, er, Amerika zal nooit uh, zover gaan dat, er, uh, ja, dat het Egyptische leger instort. Of dat ze werkelijk afhankelijk worden van andere landen. Want ja, dan... Je verlies ook al je invloed in het Egyptische leger. En dat moet het Westen ook niet willen. Wat verwachten die Arabische landen eigenlijk terug voor hun geld? Want die gaan misschien wel in dat gat springen dan wat jij net zei. Die Arabische landen, Saudi-Arabië en zo, Kuwait. Ja, inderdaad. Nou, het gevolg is natuurlijk dat uh, wanneer uh, het westen zijn steun int intrekt aan uh, Egypte of uh, indamt... dan zul je zien dat uh, de invloed van die uh, rijke golfstaat in Egypte veel groter wordt. En de reden daarvan is, is dat ze eigenlijk als ze dood zijn voor de moslimbroederschap aan de macht op het eerste gezicht denk je van, nou ja... Uh, Saudi-Arabië bijvoorbeeld is ook een islamitisch land. Hebben is ze ook de sharia? Wat kunnen ze nou op tegen hebben mm -hmm. dat er een moslimbroederschap is in Egypte... die ook duidelijk de sharia gaat invoeren? Maar uh, toch is dat anders. De moslimbroederschap is een absoluut andere beweging... dan wat er, uh, zeg maar, de trend in Saudi-Arabië. Het is een activistische beweging die nog steeds streeft naar... Dat de moslimbroederschap ook in de buurlanden aan, uh, aan de macht komt. Het is een, een beweging die zich moet je zeggen uitwaaiert over, over verschillende landen. En zijn eigenlijk als de dood dat je een dergelijke moslimbroederschapbeweging ook krijgt in uh, Saudi-Arabië. Okay. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ze niet willen dat de moslimbroederschap aan uh, de macht is in Egypte. En daarom steunen ze ook die staatsgreep. Oké, okay, maar die moslimbroeders die krijgen dus van geen enkele natie geld. Of wel? Nee, dat is ergens een. Hun, uh, hun kracht en tevens ook een zwakte. Hun kracht is het omdat veel geld uh, wordt gegenereerd door de, door de leden zelf. Um, kijk, De moslimboederschapbeweging is gigantisch groot, zeker in Egypte. En ze hebben ook een heleboel expats, dus mensen die dus buiten Egypte wonen... bijvoorbeeld in Amerika of in Europa of in Saoedi-Arabië zelfs... die rijk zijn uh, geworden. Je hebt bijvoorbeeld de, de, de tweede man van de moslimbroederschap lange tijd uh, in Egypte... het was uh, Gerard Ashater... Die man is miljardair, geloof ik. Hij is ongelooflijk rijk geworden, een hele succesvolle zakenman. En dat geldt een beetje voor de moslimbroederschap als geheel. Het zijn goed ontwikkelde mensen, gelovige mensen... maar ook uh, economisch zeer succesvolle mensen. Ja. Dus die, die steunen, die beweging. De zwakte van het geheel is, is dat de moslimbroederschap... Eigenlijk niet, zich niet laat inpalmen door een bepaald land... Ja. Hetzelfde geldt voor Hamas, over het feit ook het uh, feite ook moslimbroederschap is. Die, uh, die ontvangen graag su subsidies uit Iran, maar Hamas is nooit een I Iraanse satellietbeweging geweest. Ja. Nou, hetzelfde geldt voor de moslimbroederschapbeweging in, uh, in Egypte. Dus uh, ja, ze laten zich niet zo snel inpalmen en maken daardoor ook snel weer uh, vijanden. Ja. Wat verwacht jij dat er inderdaad uh, die, die stroom van de EU in ieder geval uh, stopgezet wordt? Nou, dat verwacht ik wel. Ik ja. verwacht wel dat die, uh, die 5 miljard dollar die toegezegd was, die nog niet gegeven was... Nee. Uh, dat die op dit moment absoluut niet in Egypte gaat. Het zou ook heel raar zijn als dat zou gebeuren. Ja. Naar een staatsgreep. Ja. Oké, okay, dankjewel. Arabist Leo Quarten hoorde u. En u hoorde daar net al, zangeres Janne Graa. is hier vanavond. Janne, ik zag op je site dat je ook uh, schilderijen tentoonstelt in Amsterdam. Uh, ja, um, in een het tweedanswinkeltje. Nou ja, het de maar desalniettemin, je ja, schildert ook en je fotografeert. Ja, dat doe ik echt op het allerlaatste. Nou ja. ja, ik zing het liefst. Je zingt alles. het liefst. Oké, okay, dus de, de, de, de, de, wat schilder je? Uh, meestal portretten die ik zelf bedenk, zeg maar. Dus ik heb, ja, soms gebruik ik wel een voorbeeld aan schaduw, zeg maar, hoe de schaduw valt. Maar verder uh, de. De karakters die vormen zich, zeg maar. aristocraten. Ja, dit, dit was weer een heel apart verhaal. Maar dit staat allemaal op mijn website. Het is een beetje een lang verhaal. Maar ja, ja. het is gebaseerd op een boek weer van Jaap van, van, van, Jaap. Jaap van Scholten. Ja, Kameraad Baron. Jaap Scholten, ja. ja. Over die, uh, die aristocratie die daardoor uh, in 1949 van de ene dag yeah. op de andere van zijn bed gelicht was. Yeah. Ja. oké. Okay. Het is een heel lang verhaal. Dus ik ja, wil, nee, het maar goed, ik website. ken het wel, ik ken het wel. Maar goed, mensen die dat interessant vinden, die kunnen op je website kijken. Maar, goed, ja. dan nu terug naar de muziek, want dat doe je het allerliefste. We, ja. uh, we vragen al onze live artiesten om een, een cover te spelen van een zomerhit. We gaan ja, even als het luister... goed gaat, dan gaan we misschien in Paradiso doen, maar ik weet nog niet... Uh... Of de. Als hij slecht is. Nee, hadden, wacht, even, wacht even. We gaan eerst nog even luisteren naar een compilatie van wat oh, er de afgelopen oh. weken voorbij ja. is gekomen. Save tonight. Fat, Summertime. And the living is in de zee Mijn parel van de Zuidzee. Stemt mijn hart steeds tevreden. Someday. Both in someday. In the summer in the city. In the summer in the city. Oh. Yeah. Oh, oh. Nou, hoe voor het klinken? Allemaal heel mooi ja en nu gaan wij... Ja. ja, ja, oh ja. ja, ja nou ja, Marike Jager, de kick heb ik ook nog ja. gehoord. Ja. Goed, uh, heb jij nog typische zomermuziek? Uh, typische zomermuziek? Nou ja. ja, nou op zich vind ik wel dat, dat wij een soort van zomermuziek maken. Maar in de winter werkt het ook. Dus, um, Oké. Okay. Nee, iemand nog? Nee, nee, sorry. Nou, ga dan, ga dan maar lekker spelen. Ja, dit, ja yes. Wat, wordt het? Wat wordt het? TLC met Waterfall. Oké. Okay. Maar het is iets wat ik toen ik 15 was, heb ik een hele zomer. Ik weet niet of het een hit was, maar voor mij wel. Wat is dat voor groep, de TLC? Ja, ze zijn voor een deel al niet meer. Ze bestaan nu, ze schijnt weer. Maar er is er eentje dood. Dus dat, ja. Als we het horen, dan herkennen we het meteen. Een beetje tragisch, waar. Denk ik. Oké, ga je gaan. Ik het, ja. can touch if at any time he's in the jam she'll be by his side but he doesn't realize it he hurts it so much but all the praying just ain't helping at all guess he can seem to keep herself out of trouble slowly goes out and he makes his money the best way he knows how another body laying cold in the garden listen to me don't go chasing waterfalls stick to the rivers and the lakes that you used to i know that you're gonna have it your way or nothing at all but i think you're moving too fast little precious has a natural obsession for temptation but he just can't see She gives him loving that his body can handle but all he can say is baby it's One day he goes and takes a glimpse in the mirror and he doesn't recognize his own face his health is fading and he doesn't know why three letters took him to his final resting place don't go chasing waterfalls please stick to the rivers and the lakes that you used to i know that you're gonna have it your way on not I've Seen a rainbow yesterday, even too many storms I've come and gone, leaving a trace of not God giving me, is it because my life is ten shades gray? I pray it'll to fade away, so I'm praising for the sunny days. Like it's promise is true, only my faith can undo. The man who tries to to bring my life to a new, clear blue and unconditional skies are dried to so tears from my eyes. No man only cries, my only bleeding hope is for the folk Who Can't cope with such an enduring pain that he keeps them in the pouring rain. Who's to blame for truth again in your own vein? What a shame to shoot a name for someone else's brain You claim the insane, and name in the same time, fall the greater crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations, and hopes are coming true. Believe. So press up me you To the rivers and the lakes that you used to. I know that you're gonna have it your way on nothing at all. But I think you're moving to fast. Ja, ja, we zitten nog met z'n tweeën, maar dat klinkt altijd zo lullig, dat applaus. Maar het is hartstikke gemeente. En de, als ik achter het glas zie, dan zitten ze ook te klappen. Goed, gaat dit nummer ook opgenomen worden in de Club Tour uh, playlist? Nou. Ja, ligt een beetje heb, aan de reactie. Ja. Als er mensen vinden dat wij dit moeten spelen, dan nou, heel misschien. Hier zijn ze allemaal laaiend enthousiast. Wat vinden jullie ervan Jurgen Burdorf en uh, Bram van den Berg, ja? Goed idee. Ja, het ging wel leuk. Nou, ja, nou, gaan, nou, nou, het ging hartstikke goed. Hey, de eerste rap ooit. Ja, nou, hartstikke leuk. Dat, en uh, dank jullie wel, alle, alle drie. En uh, iedereen die denkt ha, lekker, die moet gewoon uh, naar een van de concerten gaan van je clubtour. Goed, dank je wel. Um, de advertentie doet denken aan aanplakbiljetten uit het Westen. Wanted, dead or alive. Zo erg is het niet, maar toch. De vereniging van effectenbezitters hoopt zo achter de verblijfplaats te komen van drie voormalige bestuurders van het failliete effectenhuis Van der Molen: Dat zijn de heren Den Drijver, Kroon en McNally. Goedenavond, Erik Smit. Goedenavond. Medeoprichter van de financiële website Follow the Money. Ja, waarom worden deze drie gezocht? Nou, omdat de heren wanbeleid hebben gepleegd bij het eh, voormalig gebeursgenoteerde onderneming Van eh, Dat was eh, ooit een hoekmansbedrijf. Klinkt zo ouderwets. Ja, van nou, dat, molen. Is, dat is het ook. Eh, het bedrijf werd in 1892 opgericht. Een hoekmansbedrijf, dat, eh, dat is een bedrijf wat op de beurs de handel eigenlijk eh, mogelijk maakt. Een beetje eh, uh -huh. tussen het vraag en het aanbod zat. Nou, dat werd in 2000 werd het opgeheven, die hele handel, op de, op de, op de beursvloer omdat eigenlijk het bedrijf geen zakelijk model meer... maar wel een, een, een tas met geld en ook nog uh, belangen in het buitenland... onder New York, dat is ook een hoekmansbedrijf... wat uh, op uh, drie na grootste was zelfs daar... Dus het was een forse fors bedrijf en het, en het had ook een grote reputatie. En, en nou, toen moesten ze zichzelf opnieuw uitvinden. Nou, dat is uiteindelijk niet zo goed afgelopen. Daar kwam in 2006 meneer Richard Den Drijver aan het bewind en nou, die heeft het helemaal in de soep laten lopen. Mm. En dat in combinatie ook met, met behulp van meneer Hans Kroon. Dat is eigenlijk wel degene die ooit het bedrijf heel groot heeft gemaakt in, in de jaren negentig en daar heel veel geld mee verdiend heeft ook wat men heeft kunnen berekenen, 100 miljoen. Maar ik vermoed dat dat nog wel meer is. Uh, nou, ze hebben dat in de soep laten draaien. Dat is uiteindelijk uh, in, in 2009 uh, is dat een, is het een, op een cement uitgelopen. Nou ja, en als dan zo'n beursgenoteerde onderneming uh, de kelder in duikt... dan zijn er natuurlijk altijd boze beleggers. Ja. En uh, dat niet alleen. Er is een curator die dan uh, schuldeisers, uh, uh, voor de belangen van de schuldeisers optreedt. En nou, afijn. Ja, maar dit is wel een uh, enorm hard effectief uh, middel. Hè? Komt dat wel eens vaker voor? Om nou, dit op deze manier te doen. Met zo'n uh, soort aanpakbillet. Nou, het, het, het, het, het, het gebeurt oh. eigenlijk bijna nooit zelfs. Uh, uh, dit is een hele wonderlijke wijze. Dit, uh, de, de, de Vereniging van Effectivezitters heeft dit ook moeten doen. Niet omdat ze nou per se... Die wonen verblijfplaats willen weten. En, uh, het is natuurlijk ook geen uh, strafrechtelijke casus dit. Uh, althans, nog niet. Mm -hmm. uh, maar ze willen deze mensen in Nederland dagvaarden. En als je in, in Nederland geen uh, vaste wonen hebt, dan moet je dat dus officieel van de rechter moet je dus een, een advertentie in de, in, in de krant plaatsen. Anders. Okay. anders, anders uh, en, en die heren houden zich. schuil alle drie? Ja, ik, uh, uh, meneer Kroon die woont al, al, al, al jaren in Monaco. Uh, dus daar heeft hij een stulpje uh, dat, wat uh, ongetwijfeld uitzicht op zee heeft. <güls> uh, uh, uh, naar verluidt zit meneer Den Drijver ergens in Marokko in de buurt van een mooie golfbaan. Waar meneer McAnally uh, voor komt. President Commissaris uithangt, dat is niet helemaal bekend. Uh, maar uh, ze moeten natuurlijk toch zo meteen uh, uh, opkomende dagen, of in ieder geval uh, uh, uh, zorgen dat ze natuurlijk uh, uh, er moet voor gezorgd worden dat ze voor het gerecht gesleept worden. Zijn ze nou. alle drie even verantwoordelijk, zou je zeggen? Uh, nou, dat gaat natuurlijk de rechter uitmaken straks... in welke mate, maar ze zijn in ieder geval... Uh, uh, wat aan is getoond inmiddels... en dat is door de Amsterdamse Ondernemingskamer... Uh, al, al gevonden... heeft daar een vonnis over uh, geveld... Uh -huh. en dat is dat, uh, dat er wanbeleid heeft, uh, is, is, heeft plaatsgevonden... Ja. op een aantal gronden. Dus dat uh, nou, deze mensen die worden dus... ja, dit is een, een vrij unieke uh, situatie... Ja. dat je inderdaad een soort wanted krijgt... Hè? Dus, ja. uh, uh, dat, dat, dat zo'n advertentie uh, geplaatst wordt... en deze mannen moeten we hebben. Ja, en, ja dat zijn toch. Een bestuursvoorzitter van een beursgenoteerde onderneming die dit overkomt. Het is echt schandelijk, eigenlijk. Ja. Maar jij zei net even: er is niet echt een juridische basis voor. Uh, nou juist, nou, dit, dit moet... Of nog niet, uh, uh, zei je. Uh, Zij ze moeten ja. dit doen. Hè. Dus de, de Vereniging van de Verzitters overigens ja. uh, heeft, heeft uh, eigenlijk uh, de A uh, ASR, de Verzekeringsmaatschappij, dus een van de grote aandeelhouders geweest van, uh, van de molie mm. heeft mm. het ook al gedaan, uh, al eerder zo'n advertentie geplaatst. Dus ze worden echt gezocht door die partijen uh, die ze, willen, die, die, die, die ze uh, uh, achter de broek willen zitten met advocaten. Nou, dit is dus ook een, de manier om je schuil te houden, dus al geen vaste verbonden verblijfplaats te hebben, is ook een manier om de boel te vertragen. Goed, maar... Ze kunnen dus niet uh, die mannen op laten pakken. Nee, nee want er is geen, er is geen enkele grond voor op dit moment. Uh, in strafrechtelijke zin. Hè? Dus je hebt niet, Het is niet zo dat de justitie achter ze aan zit. Ja. Het zijn uh, uh, civiel, uh, civiele partijen. Ik snap nee? het. Maar ik begreep dat een van die mannen had gezegd. Ik geloof die man die in Marokko zat. Uh, dat hij wel degelijk uh, gewoon uh, contact had. En dat hij helemaal, zich helemaal niet schuil hield. Nou ja, dat, dat is. Ik heb toevallig vanmiddag nog. Nou, niet geheel toevallig trouwens. Eh, nog even met. <laughs> ja. <laughs> uh, met de advocaat van de Vereniging van de uh -huh. gesproken. En die is dan weer op zijn beurt in contact getreden met die advocaten van de heren. Ja. Uh, maar die, uh, die, die, die, die, die laten dan niets van zich horen. Dat niet. is dan ook weer zo'n truc. Uh, die advocaten, die dat zijn van, van dure kantoren. Looyers en uh, Loef in dit geval. Uh, en die, die zeggen dan gewoon niks. En, uh, maar het klopt al dat hij ooit heeft gezegd dat, dat hij wel degelijk traceerbaar was. En dat hij gewoon een contact had. Oh, nee, onderwin? hoor. En, en Nee? Het, het, het spoor loopt echt dood. Dus we ja, ja. hebben in Nederland en, en, en zijn Londense adressen, die zijn allemaal, na, allemaal gecheckt en uh, nagelopen. En dat, dat, dat kan een, een deurwaarder dan doen, hè. die heeft daar ja. toegang toe. Maar dat is dus niet gelukt. Nee, je zei net al: dit is vrij uniek hè, dat dit uh, gebeurt. Ja. Uh, dit, het komt eigenlijk nooit voor. Of ken, nou, je, ken je meer voorbeelden? Nou, het is heel uh, toevallig dat ik inderdaad een voorbeeld ken. Uh, wel heel lang geleden hoor. Uh, dat is ook, niet, ook, ook weer niet zo heel toevallig. Ik heb t, in, een boek over die mevrouw geschreven die dat gedaan heeft... Uh... Uh, de mevrouw heet toen Nina nog Brink. Nina Brink. Ja. Uh, en die heet nu mevrouw, is Nina Storms. Maar die heeft ja. ooit uh, Joep van nieuwe Nieuwenhuizen... ook uh, ja. laatstelijk nog uh, in uh, prominent in het nieuws. Ja, veroordeeld. Uh, uh, ja, uh, uh, ja heeft, die heeft ze ook op deze manier uh, uh, uh, nog weten te, dag, uh, te dagvaarden. Zeg maar, om een eerste, uh, ja, ja. Um, openbaar explode te, te doen. Dat doe je dan op die manier. Oh, ja. uh, maar dat was ook meer een pesterij. Hè? Dus dan, uh, dan, dan kan je iemand natuurlijk ook... Te kakken zetten. Van, ja, natuurlijk. Uh, dat uh, gebeurde met uh, deze mannen, natuurlijk ook. Ja, nee, dat gebeurt. Ja. Zou je zeggen, het zijn representanten van een, een, een tijdperk. Hè, waarin er allerlei financiële kunsten werden uitgehaald? Of. of, of? Deze mensen zijn of dat zeker dat nog uh, uh, Ik denk dat Hans Kroon uh, in zijn tijd. Uh, een van de grootste beursbengels was. Dus dat, uh, dat positie van het Hoekmansbedrijf. Dat, dat kon je dat ook doen. Uh, je, je, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik zou dat niet. Maar hij, hij, hij, uh, laten we zeggen. Uh, het voorkennis. Uh, dat, dat, dat was een onderdeel van het bedrijfsmodel bijna. Dat noem jij uh, bij, een beursbengel? Uh, uh, nou, dat is een beetje. Een beetje hè, uh, uh, aardig uitgesproken. Meneer Den Drijver. Uh, ja, uh, laat ik dan. even beperken tot de dingen. die hij dan nog gedaan heeft. Is een tijd bij Van der Molen. Uh, dus onder andere een, een, een appartement in New York huren voor 30.000 dollar per maand. Dat ook voor 1,5 ton laten inrichten. Uh, tripjes naar uh, wedstrijden, voetbalwedstrijden zoals bijvoorbeeld Real Madrid, Barcelona of even naar de Grand Prix Monaco. Allemaal op kost van de zaak. Dus dat geeft een beetje de sfeer aan van hoe deze mensen denken. En uh, nou de, ja, wat ja. heel belangrijk is, en wat ook eigenlijk een, een reden is voor de Ondernemingskamer om, om deze heren uh, en het beleid van deze heren te, te, te voordelen, was ja. dat, ze, uh, dat de zoon van die meneer Kroon ook nog eens een keer. Uh, dat daar geld in geïnvesteerd werd in het bedrijf van die zoon. Oh, ja. maar Ze hebben dus die boel verbrast, zelf uitgegeven. Ja. Wie zijn de gedupeerden? Beleggers natuurlijk. Uh, dat zijn natuurlijk de kleine beleggers. Die, die hebben zich verenigd bij de, de, de vereniging van effectenbezitters. Mm -hmm. uh, maar dat is ook bijvoorbeeld ASR. Maar uh, met name natuurlijk de schuldeisers ook... Uh, uh, die het bedrijf uh, ja, goederen en diensten hebben geleverd. En daar komt de curator met name voor op. Uh, ik vind ook wel dat beleggers, die, uh, die lopen altijd een risico. Hè? Dat is name of the game. Uh, en ik denk vooral dat die curator en, en, en, en dat het daarvoor uh, belangrijk is dat die deze mensen opgespoord worden. Ja. En hoe lang gaat het uh, nog duren, die zaak? Wat denk je? Nou, ja, kijk uh, om even kan terug te blikken, duren, uh, een bekende zaak die de VEB heeft opgelost, dat is een zaak uh, waar ook uh, een dame in voorkomt, die ik ook al eens besproken heb namelijk ja. mezelf die niet aan ja. Die zaak heeft twaalf jaar geduurd. Okay. Dus, en dit is uh, nog net uh, dus een paar jaar bezig, dus uh, we kunnen nog even vooruit. Oké, okay, goed. Nou, we wachten het uh, af eh, dankjewel, Erik Smit, voor je komst en voor je toelichting. <middels> sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening calm, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 Ja, ook wel een zomerhit, Sitting at the Dock of the Bay, van Otis Redding natuurlijk. Er komt nog één zogenaamd uitzwaai model Mooi woord is dat trouwens. En dan is het echt afgelopen met de T2. En dat is de Volkswagenbus. Met twee liefhebbers ga ik daarover praten. Allereerst Kees Stravens, die zit hier bij GELUIDEN. mij in de studio. Dag meneer Stravens. Goed. Ja, weet u nog wanneer u uw eerste Volkswagenbus reed? GELUIDEN. Ja, dat is wel een jaar, of jaar geleden. Ja. ja, weet maar wat. Bij welke gelegenheid was dat? Oh, de allereerste bus was ja. he, inderdaad een T1 en ja. was, toen was ik nog een kleine jongen. Ja, maar hoe en, kwam dat zo? Nou, ik was uh, als studentje een klein beetje uh, in, in een kippenslachterij... en uh, ik mocht daar een kuikertje mee vervoeren. Oké, okay. en was dat liefde op het eerste gezicht? Nou, daar was ik me toen nog niet zo bewust van. Maar als je dan die busjes later uh, kijkt... voor mij is het ook een beetje functioneel geweest. Ik heb vier meiden die ja. vier meiden moesten op vakantie. En die konden lekker achter in de bus. die konden lekker achter die bus liggen. Ja. Vincent Molenaar, u zit in de studio in Groningen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, wanneer begon bij u de liefde voor de Volkswagenbus? Uh, ja, dat was in 1996. Ik uh, was student in Leeuwarden. En uh, ik had een hobby, dat was het verzamelen van Coca-Cola blikjes. En ik had een uh, grote auto nodig. Wacht, en, wacht even, wacht even. Een hobby een, om Coca-Cola blikjes te verzamelen? Ja, precies. Ja, maar... dat is weer een andere <laughs> passie. Maar in ieder geval, ik had een uh, grote auto nodig om die uh, te vervoeren zeg maar naar beurzen en zo. En toen heb ik uh, de bus gekocht en uiteindelijk de blikjes verzamel ik niet meer, maar uh, de bus is mijn uh, nieuwe hobby geworden. Bent u de bussen ook gaan verzamelen? Uh, ja, ook een klein beetje. Ja, dat klopt. Want hoeveel heeft u er? Uh, ik heb er elf. Elf? Ja. En die rijden allemaal nog? Nee, nee, nee. Um, uh, een aantal dat zijn uh, sloopauto's, zeg maar. Of auto's waar ik uh, onderdelen voor gebruik om anderen uh, op te knappen. Ja. En uh, een aantal uh, ja, heb ik gekocht om te redden van de sloop. En, ja. ja, goed. Die wil ik op termijn opknappen. Want u kunt er niet tegen als zo'n busje uh, vergaat, als het niet ja. nodig is. Nou ja, goed. Sommige zijn natuurlijk niet te redden. Maar als het een, uh, een bijzondere uitvoering is ja. of zo, dan, uh, dan heb ik in het ja. verleden nog wel zo'n ding gekocht. Ja. Meneer Stravers, hoeveel hebt u er? Ik heb er maar eentje. U hebt er maar één. Maar een hele mooie. Maar, ja, hoezo? Wat, ja, wat is er, wat... Hij is oranje en hij is helemaal goed en hij is helemaal keihard. En zo. Keihard, dat betekent geen roesplekjes, hè? Precies. Ja. Maar goed, u stopt al uw liefde in één bus. En, uh, en meneer Vincent Molenaar die verdeelt hem over elf bussen. Uh, wat, uh, ja, wat maakt een, een, een Volkswagenbus zo speciaal? Ja, dat is natuurlijk gewoon uh, een beetje emotie. Zo'n ding heeft gewoon eindeloos veel beperkingen en uh, schier... Uh, heel veel mogelijkheden. Wat zijn de beperkingen dan? Nou, hij rijdt niet zo hard en uh, hij trekt niet zo hard en, uh, uh, ja, het is natuurlijk toch een uh, auto niet helemaal van deze tijd. Ja. Maar Hij kan er goed mee met het huidige verkeer, dat is wel. Ja. En uh, hij heeft natuurlijk uh, uh, zijn ding is dat nodigt uit tot de uh, recreatieve mogelijkheden. Ja. Hij is ook gewoon als je dat ziet op een uh, vv -e dag dan is het natuurlijk al heel veel. Uh, Fantasie, wat er uh, opgepikt uh, wordt. Nou ja, dus, uh, heel veel mensen hebben daar natuurlijk associaties mee. Hè? Hippiebusje, busje, ja. ja, meneer, uh, meneer Molenaar. Wat? Ja. Do do doet u het geluid dus na, meneer Molenaar, van een uh, Volkswagenbus? Het geluid van ja. een Volkswagenbus, dat kan ik uh, moeilijk nadoen. Maar... Nee, meneer Straters, nee, ja. kunt u het wel? Nee, dat is onmogelijk. Dat kan alleen een bus. <laughs> <Ja>. <laughs> Echt waar? Nou, ja. zullen we even luisteren dan hoe die klinkt? Ja, dat, dat klinkt wel zo'n VW-bus. Ja? Ja, dat kan je inderdaad niet nadoen, hè? Nee, kun je niet nadoen. Meneer nee. Molenaar, wat is hier zo mooi aan? Uh, ja, dat, dat, dat grove geluid, dat vind ik wel mooi aan zo'n uh, zo bus. Het is ook een. Uh, ja, er zit in die uitlaat ook een speciaal geluid, wat een kever ook heeft. En uh, dat hoor je niet bij uh, andere auto's. En wat andere is dat dan merken. voor geluid? Uh, ik weet het, vooral bij de 1600 motor, dat is de standaardmotor die eh? erin zat... zit er een soort uh, fluitje in de uitlaat. En uh, ja, dat kan ik niet nadoen. Kunt u, ik vind u zo bang dat ik dat ook zou gaan vragen. Meneer Stravers ja. kan het zeker ook niet nadoen. Nee, het geluid nee. is gewoon een <laughs> VW-geluid. <laughs> maar goed, waarom, uh, roept die auto zo'n gevoel op bij mensen? Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, ik denk dat het een herkenbaar model is. Uh, hij ziet er uh, lief uit, zeg maar. Uh, ja, en heel veel mensen zullen ding nog herinneren uit hun jeugd. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, die, die, die mee gewerkt hebben. En, of die familieleden hadden die mee werkten. Dus ik, ik denk dat er daar wat in zit. Ja, er wordt ook op een heleboel verschillende manieren gebruikt. Hè. Ik zei net al even: het is een, een hippiebus voor heel veel mensen. Heb, wat, kent u nog meer uh, speciale uh, ja, uit, uitvoeringen? Van de volkswagen uh, ja, nee, ja, een ijskoopkar uh, begreep ik. Wat, wat kan je er allemaal mee? Uh, ja, er zijn natuurlijk uh, gigantisch veel uitvoeringen geweest in de jaren 60 en 70. Uh, hoogwerkers, uh, als pick-up dus. Uh, Brandweer. Brandweer. Zegt autootje uh, Zieken autootje ja. De, de, ziek -oudertje. Ziek -oudertje, ja? ja. Politiewagens. Um, ze zijn ook nog verlengd en verhoogd dus Oké, okay, dan nou mag meneer Schraven ze weer. We doen okay. net of zo'n quiz is, weet je wel, dat je dit langs te volhoudt. Ja, maar dat is goed. Een uh, biscuitbolletje, <laughs> bolletje beskuid. <laughs> oh, die heeft het ook, die heeft hem ook. Ja. Dus, uh... Dat is een hele mooie grote verlengde. Oh, ja, ja. Ja, je, er zijn een heleboel verschillende uitvoeringen van. En ik begreep meneer Molenaar dat u een standaardwerk heeft geschreven... voor de knutselende liefhebber. Uh, ja, ik heb een uh, boek geschreven, weliswaar in het Engels, samen met een, uh, een Duitse liefhebber, Alexander Prins. Ja. En uh, ja, daarna hebben we omschreven uh, ja, wat voor uh, uitvoering er allemaal van de Volkswagenbus zijn geweest. En uh, wat voor kleuren die is geleverd, uh, type interieurs, meer uitrustingen, uh, motortypes. Nou, goed, alle, alle details zeg maar, van een originele Volkswagenbus. Ja. De M-code is belangrijk, begreep ik. Ja, dat klopt. Ja, iedere bus die in uh, Hannover is gemaakt, dus in Duitsland... die heeft een klein uh, metalen plaatje erin zitten. Er staan alleen cijfers op en een paar letters. En uh, daar kun je afleiden hoe je bus uh, origineel uit de fabriek is gerold. Ja, Meneer Schravers, dat kent u ook, hè? de M-code. Ik ja. zag uw ogen oplichten toen ik dat woord noemde. Ja, dat is eigenlijk bij, hè? bij meerdere auto's. Bij meerdere auto's? Ja. Dit is niet heel speciaal voor die Volkswagen-bus, ja, gewoon... wat u ja. zeggen. Ja. Maar goed, ik begreep uh, dat het ooit een Nederlandse uitvinding was. hè? Wist u dat? Ja, het schijnt zo dat de oude importuurpond... die heeft destijds op de achterkant van een sigarendoosje... omdat er behoefte was aan een klein transportmiddel... voor de kleine ondernemer, ja. heeft hij een tekening gemaakt. Dat, ja. is, dat, is, dat is later de... De bus geworden. En dat is natuurlijk een heel mooi ontstaanswijze. Ja. ja, want, want die, uh, die meneer Pon, hè, die naam is wel bekend, ja. uh, die, die was in, in Duitsland of zo op bezoek? Die was op bezoek en die, had, die rookte een sigaartje. En uh, op een gegeven moment, ik weet niet meer wie die in overleg was, maar dat was toch de, uh, in ieder geval uh, een van de eerste die, uh, die de aanzet gaf tot de productie van dit, van dit ja. autootje, wat, wat natuurlijk gewoon ontzettend veel uh, uh, betekend heeft voor, uh, voor, uh, voor het transportwezen. Hij ja. bestaat eigenlijk nog steeds, gewoon wel in de vorm van een T5. Ja, meneer Mona, kunt u dit verhaal nog aanvullen? Uh, ja, volgens mij zag, zag Pol in de fabriek in Duitsland, in de keverfabriek... Uh, zag hij een soort uh, karretje rijden, dat heette de, de plattenwagen. En het was dan op onderstel van een uh, kever gebouwd. En uh, daar vervoerden ze ja, materialen mee door de fabriek. En uh, zo heeft hij het idee bedacht van... hé, hey, uh, ja, zo'n soort, zo soort pick-up kan ik ook bouwen. Of die kunnen we ook laten bouwen voor de Nederlandse markt. Alleen het was dan met de bestuurder achterop en de lading voorop. En dat mocht dan niet. Het hebben ze uiteindelijk omgedraaid, de bestuurder vooraan en de lading achterop. En ja. dat is dan uh, de bus geworden. Ja. Maar is het ook een bus die vooral in Nederland verkocht is? Ja, er zijn wel heel veel in Nederland verkocht. Ja. Ik, ik weet niet precies hoeveel, maar uh, ja, het was een groot succes. Uh. Ja. Meneer Schavens, bent u verdrietig? Nee, nee. Dat, dat, ze, dat, dat ze niet meer gemaakt worden binnenkort? Nee, want de, de, de tijd rolt door. En ik heb het busje nog en dat blijf ik houden. Ja. Nee, maar ik, u, u zei net ook iets waaruit u kon opmaken dat u het ook wel een beetje begreep. Dat het een beetje uit de tijd is, het busje. Nou, het is natuurlijk niet echt uit de tijd. Maar het is wel iets wat, wat, uh, wat niet meegegroeid is met het huidige nee. verkeerspakket uh, van het verkeer. Nee, zoals. Maar kunnen ze dat er niet inbouwen dan? Ja, dat hebben ze dan wel geprobeerd. Dat kan toch zoveel met het busje. Maar de windgevoeligheid, die, die ah. is toch niet, de aerodynamiek is gewoon niet zo gemakkelijk te verbeteren. De windgevoeligheid, oh, ja. daar schoot het aan. Ja. Ja, en ja, ge ja, meneer Molenaar? Oh, ja, nee, het is, uh, hij wordt dus nu nog gefabriceerd in Brazilië... voor de Braziliaanse markt. En uh, ja, het schijnt dus dat ze daar de regels gaan aanpassen... waar uh, nieuwe auto's aan moeten voldoen. En dat het uh, Volkswagen niet lukt of uh, te veel moeite kost om ze aan te passen... dat ze daar uh, aan voldoen en dat ze daarom uh, ermee gaan stoppen. Wat vindt u van dat de verhaal? Denkt u ja, dat het klopt wel? Of ze hadden, als ze oh, hun best hadden gedaan, dan hadden ze het best nog wel een, een andere... Ja, dus het zou kunnen aanpassen dat hij toch nog weer op de weg... Ja, dat vind ik moeilijk, moeilijk om te beoordelen. Want ik, ik weet niet precies in welke nee. eisen dat is. Ik heb op internet iets gelezen van, uh, dat het met airbags en ABS te maken had. Maar uh, ja, het, het is een het, het is Brazilië gewoon een, uh, een gebruiksartikel... en uh, een goedkope economische auto. De die ze een beetje kunt krijgen. En uh, ja, het is, het is meer praktisch natuurlijk voor Volkswagen... Ja. als het eigenlijk niet meer uit kan. Dan, ik hoor weinig als... emotie bij u. Uh, <laughs> nou, <laughs> nee, ik vind het wel heel jammer dat ze ermee stoppen. Want het is natuurlijk wel uniek dat je... Nou, wat voor Nederlandse begrip een oude auto is... dat die nog steeds wordt gemaakt. Maar uh, ja, goed, het moet ook realistisch zijn. Uh, op een gegeven moment houdt het een keer op, natuurlijk. Ja, maar het zal nog wel een tijdje duren. Want die van jullie die blijven nog heel lang uh, uh, lopen. Mag ik aannemen, toch? Uh, Jazeker. Ja, meneer Schravens. Ja, ik heb een Tot u dood gaat u dat Volkswagenbusje onderhouden, toch? They never die. ja. En zeggen die tijd, als ze er dus niet meer gemaakt worden... dan worden die mooie, opgeknapte, goed onderhouden busjes... misschien steeds meer waard. collectors-items. Nou, daar gaat het al niet zo hard over, denk ik. Er zijn wel sommige busjes die heel veel waard zijn, maar het zijn meerdere t eentjes denk ik. Ja, maar goed, daar doet u het ook niet voor. Nee, daar doe ik niet voor. Oké, u ook niet, hè, meneer Molenaar? Jawel. Nee, dat is niet mijn insteek, Nee, maar goed... Dat ja. begrijp ik. Oké, okay, goed. Mag ik jullie allebei ontzettend hartelijk danken... en ik wens jullie nog heel veel plezier in jullie Volkswagenbusjes. Oké. Okay. Ja. Graag gedaan. Ja. Het is 5 voor 12. De aartsvader van Joegoslavië, Jozef Tito, was zelf helemaal geen Joegoslaaf. Die conclusie wordt getrokken in een vrijgegeven document van de CIA. Aan de telefoon heb ik vanuit Belgrado Borislav Sikovacchi. Hij is schrijver van het boek Wraakengelen. Dat gaat over de geschiedenis van zijn land. Goedenavond, Borislav. Goedenavond. Ja, kan het kloppen? Ja, dat klopt zeker. Uh, natuurlijk was niet uh, officieel, uh, nooit bekendgemaakt... Stiekem hebben mensen daarover wel heel vaak en veel gesproken. Tito uh, sprak bijvoorbeeld nooit goed uh, zijn officiële moedertaal. Dus toen onzerwocratische taal. Hij sprak dat nooit goed. Maar uh, waar zou hij dan ja. vandaan komen, denk je, als je naar zijn taalgebruik kijkt? Want dat hebben die Amerikanen ook gedaan. Natuurlijk. Altijd was zo gesproken dat Tito eigenlijk uit Polen is gekomen. Uh, natuurlijk het is het uh, moeilijk te zeggen uh, of dat echt uh, zo is. Maar zijn uitspraak van ons taal lijkt op de Poolse. Dus eigenlijk is waarschijnlijk zijn Poolse afkomst uh, uh, iets wat wij moeten uh, opzoeken nog. Maar het is ook een heel interessante bewijs. Uh, heel toevallig of niet, maar uh, het volkslied van voormalig Joeslaag had precies dezelfde melodie als het vol volkslied van Polen. Oké, okay. maar goed, uh, hoe kun je zo lang een land leiden en toch liegen over je afkomst? Dat gaat. Uh, in, de van, ...in de sporen van de communistische partij. Dus in de communistische praktijk was het uh, eigenlijk gebruikelijk... ...dat de, de, de politici of de leiders of de leden van de partij in Moskou... Uh, ...een faciliteit krijgen. En met het gebruik van identiteit kunnen verschillende uh, acties ondergenomen worden. Dus Tito had zeker een aantal namen. En vinden de Serviërs dit eigenlijk nog erg? Ik denk het niet. Ja, ze vinden het eigenlijk wel fijn. Uh, ik het heel, ja, ik vind het heel, uh, heel moeilijk dat eigenlijk en heel uh, nog steeds is voor mij een wonder dat zo lang na zijn dood, dus pas nu ietsje meer is gekomen in het hele verhaal van zijn heel uh, mystieke en verborgen identiteit. Oké, okay, dankjewel. Hier laten we het bij vanuit uh, Belgrado. Nee. Ja, dankjewel, Borislav Tot ziens. Ja. En morgen dan zit op deze plek Herman van der Zand. En zometeen kunt u nog luisteren naar Casa Luna. Daar praat Nathan Vecht met sociaal psycholoog Hans van der Zanden... over zijn boek Elf manieren om naar de massa te kijken. En dan nu een hele bijzondere versie van de Aloude tune... met het oog op morgen. is Schraa. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. En een letztes Glas im Steen. Na, na, na, na, na, da da da da da da, da, da, da, da na, na, na, da, da. Da, na, na, da. na, na, na, dit is Radio 1.